Mark Visser met het nos Journaal. De grootste pensioenfonds legt met hun financiën gaat dat ze mogelijk in de toekomst de pensioenen moeten verlagen. Pensioenfondsen maken vandaag hun dekkingsgraad bekend en dat cijfer laat zien in hoeverre een fonds aan zijn toekomstige verplichtingen kan voldoen. Door de lage rente en tegenvallende beurskoersen is de dekkingsgraad van veel fondsen gedaald tot ver onder de kritische grens van 105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 Files in de Randstad staan onder meer op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwouden nog 7 kilometer. A9 richting Amstelveen, 3 kilometer tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Raasdorp. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Reewek en Nieuwebrug 4. En op de A16 richting Rotterdam. Tussen Kloopit, Zonsen en Randweg Dordrecht 7 kilometer. A27 Almere naar Utrecht. 2 kilometer met Beeldhoven. En op de A28 vanuit uh, Zwolle naar Utrecht. Bij Leusden 4 kilometer. En verderop 2 kilometer bij Soesterberg. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de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 Comfort.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 bereiken. Ja. En dan uh, nou, hebben we natuurlijk lekker uh, nieuws. En dan uh, daarna meteen hebben we het politieke item. En in ieder geval komen Carl Simons van de oudere partij en uh, Michel Demmers van uh, GBZ. Ja. En het kan zijn dat er nog iemand van CDA en VVD komt. Ja, dat, dan, even uh, dan wacht, kijken of dat lukt. Dan, dan gaan we in ieder geval die begroting bespreken. De begroting, hè? Ja, dat heb jij ja, ja, goed, uh, goed voorbereid. Onze portemonnee ook. Hè? Ja, ja. Oh, ja. Daarna have a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 Dat nou, was het. Even maar een mooie, mooie muziek uitgekozen. De, ja, een mooie beetje aangepast. Muziek samenstellen, Don de Gebber, mag ja, ik nog zeggen. Een beetje aangepast aan het programma uh, deze keer. We gaan praten zo meteen over Winterwonderland en de ijsbaan. En wat is er dan beter om te luisteren naar het koren met de Ambos Polka. Maar welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Nou, hier zat ik kon iemand te, te kuchen, ook van last ja. van het koude uh, weer denk ik. Dat is uh, Gert van Kuik. Welkom uh, Gert. Goedemorgen. Jij komt uh, praten over iets uh, wonderschoons. Dat heeft ook met deze muziek te maken, Winterwonderland. Ja, Hmm. Ja. Je ja. um, ja, had een hippere muziek willen horen. Nou, ik had deze muziek niet gelinkt met Winter Wonderland. Ja, okay. <laughs> en, het is wel zo, ja. Want die uh, de, was helemaal kort. Het is op, de maar... Oké. Okay, ja. <laughs> <Okay. laughs> ja, kun je, uh, kun je vertellen? Want uh, wat er gaat dit jaar in ieder geval weer een Winterwonderland te komen in, uh, in Zandvoort. Wat, wat kunnen we verwachten? Nou, Winterwonderland is destijds opgericht om uh, te proberen met name in de decembermaand. Uh,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 En hoe gaat het dan? Koop je dat? Of huur je dat? We gaan het, het nu kopen. Dus de hele sfeerverlichting die, die in het dorp gaat hangen, die wordt allemaal gekocht? Ja, het is het eigendom oh. van de ondernemersvereniging Zandvoort. Dus je ook jaren mee verder? Ja, we gaan hem... Um, um, het bijzondere is ook dat de, um, de oprichting van de oude Hansenvereniging, hè, dat dat 100 jaar geleden geloof ik of zo, ja. die heeft ook altijd het onderwerp sfeerverlichting op de agenda gehad. Dat,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 Zandvoort aantrekkelijk te maken, want het gaat met name natuurlijk om de decembermaanden. Ja, uh, zomers is het pas om half elf donker. Hè. Dus ja, dan, dan hangt je, ja. ja. je ook niet meer. Dan hangt je ja. ook niet meer. Nou, voor dus hebben we dit jaar de jaarlijkse Sinterklaas, die natuurlijk ook in het kader past. Dat uh, gaat door. We hebben, wat we weer willen proberen, is dit jaar de etalagewedstrijd. Vorig jaar voorzichtig begonnen, is niet echt van de grond gekomen. Daarom hebben we dit jaar besloten om daar forse eisen aan te beschikking te stellen. Dan moet je denken aan een de eerste prijs van uh, 700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 Komt natuurlijk uh, voorbij.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 een keer langs willen komen om het uit te leggen, ja. maar alles doen we via hotel hoogland. Je wordt het live getrokken. Ja, Dan kunnen we ja. geen vrouwen? Ook die hoofdprijs. Ja, ja. Het is super. Hoofdprijs. ja. Het is super hoofdprijs. Het is super hoofdprijs. Ja, uh, in de dingen die je opnoemt, uh, mis ik even de grote markt op 17 december.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 In de op de kop, wat is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 Ik denk dat ik een honderd uh, uh, bezoekers heb afgelegd bij alle winkeliers. Nou, dan merk je dat het gewoon niet goed gaat in Zandvoort. Uh, recessie, internet, het weer, nou noem maar op. Het gaat niet goed met de, met de Zandvoortse middenstand. Met uitzondingen naar boven en ook negatieve uitzondingen naar beneden. Hmm. Het heeft, me heel veel heeft ons heel veel moeite gekost om uh, voor de sfeerverlichting de bijdragers te verkrijgen. Een praat je over eenmalig 150 euro. En uh, jaarlijks ook zo'n soort bedrag, voor de komende jaren. Nou, dat uh, soms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 ...in de hoop uh, dat misschien iemand vanuit uh, ondernemend Zandvoort of vanuit de gemeente de handschoen zou oppakken. Nou, ja. dat is niet gebeurd. Vervolgens hebben we toch nog uh, licht een, een, een verzoek aan de gemeente om uh, uh, de realisatie van de eigenland te ondersteunen met een X-bedrag...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 wat uh, water door de ja. Rijn uh, vloeien. Uh, ja, nou, de rest ons, jou heel veel succes wensen bij ja. het... De deadline ligt uh, zeg maar eind volgende week een beetje. Dan ja. we echt beslissen, wel of niet. Dus de politiek mag nog even aan de, aan de bak. Ja. Ja. Nou, heel veel succes. Ik hoop dat ja. hij er komt. En ja. in ieder geval Wonderland komt. En daar kijken we heel erg naar uit, zo en zo, met de sfeerverlichting. Ja. Die sinds jaren daar weer komt. Dus, uh, nou, bedankt voor het goede werk namens Zandvoort. Ja, dankjewel. Ja. En Don, we gaan uh, muziekje. Ja, muziekje. Ik kijk even naar de techniek. Zijn we er klaar voor? Oké, okay. Maastricht is Staat, soldaat Even uh, cultureel bezig hier. Maastricht de staar met het soldatenkoor uit uh, Faust. Dat is niet toevallig. Aangeschoven is Wilma Berenpoot. Welkom, Wilma. Dankjewel, goedemorgen. Van het Klijse Concert Zandvoort. Klopt? Ja. Uh, het is niet toevallig dat we Maastricht de staar hier uh, draaien, want uh, het nieuws heeft al in de krant gestaan. Maar uh, in november hebben we de Maastricht de staar, de grote Maastricht de Star hier. Ja, heel weer. draai weer. Weer. Ja. Ja, ja, ja. Hoe is het zo gekomen? Hoe kwamen ze weer hier terecht? Hebben ze gevraagd? Uh... Nee, ze hebben zichzelf uh, gemeld. Um, ze vonden het zo goed georganiseerd. Ze werden goed ontvangen, vriendelijk ontvangen. En um, ze hadden weer zin om in Zandvoort op te treden. Um, dat contact is de... geweest van verleden jaar. We hebben hen nog gezien in Zaandam tijdens een optreden van hun. En het was heel leuk. Um, ze eindigden hier ook met dat uh, lied: Mijn kleine. De daar de ja. en, uh, we waren officier. En we waren daar met z'n vijven van classic concerts in Zaandam. En toen was het afgelopen. de zongen zij dat lied ook. En we stonden echt met z'n vijven zo allemaal ja. mee te zingen. Ja. Ja. En de mensen in de zaal, die keken echt naar ons. En ook de koorleden, sommige koorleden, die herkenden ons tijdens ze achteraf. En dat was wel heel leuk. Ik hoorde net van Gerts, maar kijk nog even in de, Dat wat we net draaiden, het soldatenkoor uit Faust, dat het entree was vorig jaar. Dat kan... In de kerk. ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, dus gepast. Maar ze komen weer, welke dat? Ja, 20 november, uiteraard op een zondag in de Agatenkerk. Kaarten uh, 20 euro, onder andere te kopen bij Peter Tromp. Ja. En dan onze site natuurlijk, www.classicconcerts.nl ja. En Peter Tromp, kunnen ze altijd binnenlopen op kaarten? Uiteraard, uiteraard. Ja. Oké. Okay. Uh, er zijn nog kaarten nu. Ja. Mensen ja, moeten ja. wel snel zijn, want ik meen dat vorig jaar al vrij snel uitverkocht Nou, dat was twee jaar geleden, geloof ik. Of twee jaar geleden, ik weet niet ja. precies. Maar nou, toen was het snel uitverkocht, ja. ja. Dus het moet er erg snel zijn. Ah, okay. ja. Vandaar deze oproep.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 het programma is dus bijna rond. Abonnementen, ja, voor volgend jaar. 12 concerten voor slechts 50 euro. Wauw. Ah, ja. dat betekent dus dat de toegang waarschijnlijk ook hetzelfde blijft. Nee, want ah. 12 concerten, uh, 5 euro, dat is 60 euro. Ja, en een dat... abonnement kost 50 euro. Ja, maar dat was dit jaar toch ook 50 Ja, oké, okay, die prijs, ik? wat dat betreft, ja. blijft het hetzelfde. Wij gaan niet omhoog. Gooi. Nee, dus dat okay. is heel vrij en uh, ja, dat programma. Ik zou zeggen, we, uh, vriend, donateur, uh, kom lekker gezellig onze concerten bijwonen. Uh, heel wisselend altijd de concerten. Ja, ja. En uh, het nieuwe programma, dat houden we nog even voor onszelf. En de meeste mensen nemen al een kussentje mee zelf. Ja, dat gebeurt ook. Ja, zijn, uh, nou gelukkig zijn er kussentjes op want dat houdt alleen maar in dat er veel mensen komen. Ja, ik Toch? vind het heerlijk om te zijn. Alleen de banken zijn wat hard. Ja. Na anderhalf uur. Ja.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 Het is, um, even kijken hoor, het Ensemble voor Geestelijke Muziek Moskou onder leiding van G, ik weet niet wat zijn voornaam is, Godzova. Vast was Gregory. <laughs> ja, <laughs> daar komt-ie.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 370 man heb ik Precies, hoor. Ja, heel leuk. Wat dus mensen, een je mee, anders moet je op een hard zitten. Ja. Maar, uh, ja, en ze treden ook heel vaak op, uh, op buiten Nederland, uh, Verenigde Staten, Canada, Denemarken, Engeland, nou, um, ze zijn heel erg bekend. Uh, ze hebben inmiddels ook al meer dan 2000 uitvoeringen op hun naam staan. Dat is aardig wat, ja. Maar ze bestaan natuurlijk al een tijdje. Maar ja, van uh, 1951 al, dat, ja. ja, dat, uh, ja, ja. Het, is wel, het zijn gewoon amateurs?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 Ik denk dat het allemaal uit Oekraïne is, want ja. zij vertegenwoordigen ook dat soort muziek en dat zullen ze dan niet van afwijken. Ja. Want ik ben daar een redelijke leek in. Betekent dat alle Byzantijnse muziek uit Oekraïne komt? Ik zou je dat zo kunnen zeggen? Dat zou ik niet zo kunnen zeggen, nee. Want, kun je dat uitleggen? Dat kan niet uitleggen, Voor alle leken verantwoord. Nee, nee, nee, nee, nee, ik ben nee. net zo leek als... We gaan uh, nog even naar ja. ons uh, nee, de, nee, ik weet alleen dat Byzantium was een, uh, een vervolging tegen Pol voor het Rijk van Rome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 Ook. Ja, ja, die de ja andere niet, het is hier uh, iets anders dan, dan wat we, uh, uh, andere concerten zijn, maar dat is juist het leuke ervan. Er is iedere keer wat anders, er is steeds ja. weer aparte muziek en dat is juist, dus wat is het hoogtepunt dat, dat mag ieder voor zich uitmaken, denk ik zo. Ja, nou, dat is ook ze moeten er gewoon komen. Ja, ja dat is gewoon komen, ja. maar deze moet die Luisteren. luisteren. Ja. Een, een, een rijke historie ja. daarachter. Precies, ja, precies. Kom ze komen ook in traditionele kleding, oh, dat is dus ook niet leuk. in of ofzo, ja. maar gewoon heel mooi. Dus leuk. Heel vrij al. Ja, nou, morgen half drie gaat de kerk open. Ja. Vijf ja. uh, euro entree. Ja, wow, dat is voor um, niet. Uh, nee, nee. Maar dat krijg we ook heel vaak te horen, hè? Ja. Voor zulke concerten die er georganiseerd worden door Klessen Concert. Ja. Maar ja. ja. nou, dat mag best wel zeggen. worden. Die zijn echt super. Ja. En Even teruggrijpend gaat? op de Maastricht de Star, Die ja. is iets duurder, hè? Ja, die is twintig euro. Twintig ja, euro. Ja, ja. ja. ja. Is ook dus ook vier duur. keer voor. Uh, ja, maar het is wel een unieke. Oké. Okay. Nou, Wilma, ontzettend bedankt dat je dit hebben we willen vertellen. Heel graag gedaan en uh, uh, mensen dan uh, tot morgen. Ja, ja. oké. Okay. En ik wens je voor beide volle, volle kerken. Zo morgen als uh, met het maastricht of uh, met het Ja. Nou, we sluiten dit onderwerp dan en af met en nog één stuk koormuziek. En, en, -koor. en zijn we er dan mee klaar? Uh, uh, dan, uh, nou, niet af, helemaal, en? maar oh. dat komt straks, Verrassing <laughs> straks nog. Maar. Uh, <hums> Eigenlijk een volksliedje wat uh, Elvis Presley ooit uh, beroemd heeft gemaakt, Moesie Den, maar het is van, van origine een Duits volksliedje. Uh. Het Visekoor met Moesie Den.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 de Uitzendingen te hebben. Um, we gaan het uh, over twee dingen hebben. We gaan het eerst even over ZFM hebben. Er zijn veel ontwikkelingen gaande, Dus we hebben een hele leuke positief nodig. Ja, ja, ja, ja. En uh, als laatste willen wij even horen wat er in oud zandvoort straks uh, gaat gebeuren. Uitstekend. Nou, wat uh, heb je voor een mooi rapport uh, voor je liggen, Pieter? Ja, er zijn een aantal zaken. Maar eerst uh, een rapport. Ik heb een rapport voor me liggen dat heet Oorjuwelen, of de radio ZFM Zandvoort.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 is dus het interessant stuk. Uh, daar kunnen we weer mee verder. Ja, ik wou zeggen dat jullie als bestuur kunnen uh, hier op beleid ontwikkelen. Nou kijk, we hebben een beleidsplan. Uh, ja. Vijf jaar beleidsplan, ja. 2010- 2015. En als je dan deze aanbevelingen leest, dan denk ik van ja, dan moeten we toch weer wat gaan corrigeren, aanpassen. Zo blijf je voortdurend be ja. bezig uh, beleidsplan met uh, is een, ontwikkelingen. Een beleidsplan is een een document wat ja. je Klopt. constant naar de actualiteit aanpakt. Klopt. Kun je eens een uh, tipje van de sluier opweer? Nee, uh, dat wat, doe ik nu wat, nog wat, niet. Uh, <laughs> nee. Wat zou er anders gaan... Je moet het eerst thuis gaan lezen. Ja, ja. Okay. Maar het is er nu. En je ziet het, het is een dik pak. Eh, dus eh, het komt naar jullie toe. Ja, dit is een dik pak. Wie, wie heeft uh, zich al ingezet om uh, dit... Een uh, student aan de Hogeschool Haarlem. Fabien Scipio, die heeft dat gemaakt. Die is er drie kwart jaar mee bezig geweest. Dit is een afstudeerproject van haar. Uh, drie kwart jaar. Drie wie, kwart jaar ja. is er mee bezig geweest. En ja, haar docenten, die was niet goed tevreden. Dus steeds dacht ze, nu ben ik klaar. En dan was het, nee, het is niet goed. En dan moest ze weer verder studeren en verder studeren. Maar het is nu afgerond. En nu kan ze echt afstuderen. Hmm. En gaat het nog officieel gepresenteerd worden ergens? Dat denk ik. Wel, maar dat moeten we eventjes overleggen bij Goede Morgen Zand. Volgende week, nou, we gaan wel overleggen. nou, het is wel leuk om wat conclusies eruit zo meteen te horen. Ja, misschien hebben we wel twee luisteraars voor Goede Morgen Zand. Wij dachten altijd één, maar goed, dat komt er aan. Het is bekend dat het waarschijnlijk het best beluisteren we van zand. Dit laat het even. Het tweede punt wat ik wil vermelden, dat is de digitalisering. Ja, kijk, Zandvoort. Uh, wij zonden uit in Zandvoort. Uh, zeg maar 25 kilometer rondom de studio. Hè? Dus dat was ons bereik. Uh, tot Zandpoort, tot, uh, Bloemendaal, Heemstede en ja. een stukje Haarlem. Ik reed laatst bij 25... Bathoeferdorp. Niet te geloven. Een paar dagen geleden. Bathoeferdorp. Dan was het weer goed. Daar was, nou, ja. was storm. En dan hoorde ik CFM. Leuk Niet hè? te geloven. Leuk hè? Maar dat is digitaal. Nee, dat is gewoon maar een autoradio. Ja, maar vanwege digitale uitzenden. Oké. Dat is nu het verschil. ja, ja. We hadden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 in uh, Grand Dorado die konden we ons steeds ontvangen, maar Grand Dorado is ook op digitaal overgegaan. Dus dat betekent dat je hier een aantal uh, mensen mist die van onze radioprogramma's kunnen genieten. Dus je moet dan wel om om digitaal te gaan uitzenden.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 ...betekent toch dat we die beslissing hebben moeten nemen... ...van uh, ja, we gaan over op digitaal. Waar heb je die fansen van aangehaald, Peter? Uh, uh, weet ik nog niet. Nou, dat ga je nog uh, Dat je je moet kijken. nog met de penningmeester ja. praten. <laughs> de penningmeester is uh, een beetje wanhopig, ...maar ik hoop dat ook de gemeente daar in mee helpt... ...want we zenden ook de raadsvergaderingen uit... ...en nu kunnen we garanderen dat in elk gezin... ...en elk huishouden ja. in Zandvoort... Uh, ...elk radioprogramma te horen is. We zenden zowel analoog uit... ...als digitaal. Hmm. Dus mensen die niet...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 ja? van uh, ja, de, nu heb ik niet alleen die 17.000 mensen in Zandvoort, maar we praten over 100 meer duizend luisteraars. En dat maakt het opeens interessant. Pieter, even een vraagje, want ik heb het even geprobeerd uh, in Velserbroek. ja, kanaal 950, ja. of lokale zenders. geen CFM. Maar jij zegt wel heel Dus je, je bent nou een beetje van de pakketten die, uh, die, die zin, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee uh, uh, dan uh, heb je het, het kort geleden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 dan kan je dit programma live volgen. Of je nou in Canada woont of in Zuid-Amerika of, of in Australia. Spanje. Je kan ons live volgen via dit programma. Ja, ja. Ik heb zelf nog een brandende vraag want ik ben ja. een van de adverteerders ook bij Op Kabel TV. Gaat nu de tarief omhoog? Nu de, zoveel bereik... de bestaande contracten die blijven bestaan. Mm -hmm. en nieuwe contracten die zullen waarschijnlijk iets omhoog gaan. En uh, percentages weet je die al? Nee. nee. Dat is de ja, spanningmeester. Ik, ben ik benoem je daar niet mee. Maar de rijk, en dat is voor jou als adverteerder van belang, is dus vertienvoudigd. Kijken, ja. Kijk, en dat is interessant. Moet de, snel de penningmeester is hier bij de microfoon. Lijkt wel een goed idee, een goede man ook. Ja. Maar ja. kijk... Ja. Nou mensen, het is, het is... Het is natuurlijk uniek dat je nu de zekerheid hebt, 100%, dat ja. iedereen ons kan ontvangen. Ja. Ja. Of het nou radio is, of tekst-tv, of via de computer ja. natuurlijk. En uh, morgen gaan we de races uitzenden. Het uh, Oh ja, dat is een belangrijke ja. live beelden, live beelden met commentaar erbij. Dat betekent niet alleen voor Zondvoort, maar voor de hele regio. Ja. En dat betekent opeens dat je een heel interessante doelgroepen gaat bereiken. Ja, ja. dat zijn de afsluitende Formido races, helemaal okay. rechtstreeks op de televisie te volgen. Ja. Ik weet dat RTL7 af en toe daar inprikt en daar beelden van overneemt. Kijk. Dus we zijn hofleverancier voor ook de landelijke televisie. Ja, leuk. Ja, ja dat, uh, klinkt goed.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 Het was. Uh, kanaal 45 afstemming in ieder geval. Uh, digitaal is nu nog 950. Maar wordt 1 november kanaal 40. Oh, Oké. Okay. En dan kan iedereen eigenlijk analoog of digitaal. Kan het, uh, en de ontvangen. ether, die blijft ook hetzelfde? Die blijft zoals 6,9. Hoe gaat het dan? Is dat dan al, al het alleen? Dat is digitaal. Dat is alleen digitaal. Ja. ja. Maar okay. ook analoog te ontvangen. Dus, dus... Uh, ja, op mijn kleine radiootje gaat het nog steeds. Ja, precies. Zijn er verder nog ontwikkelingen, Pieter, van?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 een goed beluisterd programma, want ja. ik word op straat aangesproken van dat jaartal was niet juist, dat had dat jaartal moeten zijn en je zei meneer Paap, maar het moet meneer Koper zijn en we gaan straks praten met Tom de Rode over de drukkerij van Petergem. Okay. De oude drukkerij. Ja. Tom de Rode was daar uh, eigenaar van, directeur, totdat hij met pensioen ging, een paar jaar geleden. En, uh, maar als je nou over dat pand gaat praten van, van Petergem in de Kerkstraat en het Kerkpad, dan is dat heel uniek. Kijk die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 Ja. En achter de achtertuin, daar was dan een drukkerijtje aan het ja. kerkpad. Uh, het was een, een, een kantoor aan boekhandel. Maar het leuke is van dat huis aan die kerkstraat: dat was voor de oorlog een politiebureau. Hm, niemand weet dat, dat was nee. een politiebureau. En er was één uh, hoofdagent en uh, één inspecteur, twee veldwachters, waarvan de eentje als bodem moest fungeren op het stadhuis. Want anders hadden ze niets te doen. <laughs> Toen die politie eruit ging. Uh, toen kwam ook de gemeenteontvanger erin. Die heeft daar gezeten. Die was tevens de opzichter van publieke werken. Publieke werken had twee timmerlui in dienst. Dat was alles. wat zat daarin. Niet te veel vertellen hoor, Peter. Uh, nee, dat hoort om de, de, de Rode Stad. Weet je dat we de vroegere postkantoor in hadden in dat pand? Oh. Totdat ze gingen verhuizen in 1899 naar uh, Hoekhalterstraat trembe ja. Dat zat allemaal in dat pand van, van Peterchem. Als je die verhalen hoort en leest. Want ik heb al een beetje met Tom zitten voeren. Laten. Nou Tom gaat dat straks allemaal vertellen. Er zit een geschiedenis in dat pand, maar ook in drukkerij daarachter in het kerkpad. Ja, daar zit ook nog de geschiedenis van het Zandvoortse Nieuwsblad. Hè? Dat, dat is, dat de... is de vrije drukkerij vrije. die werd daar gemaakt ja. tot 19 ja. Ja. Ja. zoveel. Uh, elke week werd daar het Zandvoortse Nieuwsblad gemaakt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Echt uniek. Dus luister om 12 uur van 12 tot 1 naar Tom de Rode. En die gaat verhalen over de drukkerij van Petergem. En jij gaat straks uh, naar de studio om, ja. uh, om daar de presentatie te doen.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 sound, in my dear. of the heart.